Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Ik heb eh, drie kwartier lang gesproken met de architect Nanne de Ru. Um, samen met zijn compagnon Charles Bessar. Um, een powerhouse company ontwerpt die huizen... Ja, die je het nieuwe Hollandse bouwen zou kunnen noemen. Dus villa's, vrijstaande huizen, maar dan wel weer voor mensen zoals u en ik. Ach, van die middenstanders. Nee, hoe heet dat? Het middensegment. Ik bedoel, wel leuk leven, maar met niet al te veel geld. Of andersom, met weinig geld en nog heel leuk leven. En dat, dan toch zo'n villa kopen. Nou, dat kan. Daar heeft hij zes typen voor, voor ontworpen. Um, dus volgens mij heb ik zelfs hier de prijzen, ja. Dat kan als je... De kleinste... Dat heb ik helemaal vergeten te noemen. Dat is een XS-villa van 64 vierkante meter gaat over de toonbank voor 99.000 euro. Moet je wel een kaveltje hebben. Moet je een lapje grond hebben. Maar dat is ook niet zo groot, want het is maar 64, 64 vierkante meter. En dan loopt het op. Je kan een patio kopen, dan is het 127.000 euro. Allemaal los van de grond nog. En dan, dan, dan, dan heb je dus zes types. En dat loopt uiteindelijk op tot uh, 403.000 euro. Kun je zo'n een huiskant en klaar neerzetten. Nou ja, kant en klaar, maar... Veel glas, veel staal, prefab. Dus het gaat snel. Het is dus in ieder geval goedkoper dan wanneer je het op een andere manier laat bouwen. Of wanneer het voor je gebouwd wordt. En dan heb je 288 vierkante meter. Is dat veel? Kan je daar met twee, drie kinderen, een schaap, een koe, kan je daar? Ja, vast wel. En drie fietsen. Daar kan je in wonen. Nou goed, dat is een beetje het idee. Um, dat doet hij onder andere naast ook schitterende villa's bouwen... voor um, mensen die zich dat kunnen veroorloven... Bijvoorbeeld in de Veluwse Bos of waar dan ook. Kijk dan maar eens op die website. En mijn vraag gaat natuurlijk over wonen en architectuur. Um, woont u in uw eigen droomhuis of heeft u een huis? Of, ja, dat is mijn droomhuis. Maar hij heeft ook verteld over dat de functies in huis veranderen. Dus je eet tegenwoordig in de keuken en je kijkt televisie op de slaapkamer. En nou, zo is het allemaal gaan schuiven. Dus wat is eigenlijk uw favoriete of belangrijkste plek in huis... Um, wat ook mag, als u een verhaal heeft over het licht... ten opzichte van het huis waar je woont, of de architectuur... dat vind ik een prachtig onderwerp, heeft hij over verteld... als iets wat een uiterst essentieel onderdeel is... in het ontwerpen van gebouwen en dus ook woningen. U kunt er allemaal over bellen met Kazeluna. 0800, wij zetten het huis zetten wij open. 0800-1121, zoals morgen de dag van de architectuur is. En kun je volgens mij op veel bureaus rond gaan kijken... Er wordt er ook gediscussieerd over eh, hoe dat nou moet met die nieuwe huizen in Nederland. 0800 1121. <tied> Present situation Take a lesson from our elders Don't make the same mistake Let's, Let's go along I straighten Our out all the generations. Straighten Let's do out. just what we must.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 body but not your mind we lay it all on the line in the struggle we prove but together is what we gotta do our all the generations it's all left up to us all the generations let's do out. just what we must straighten it Straight out straighten it out let's come it on out. Johnny Legend bezingt zijn eigen generatie. Our generation is going to straight things out. Nou, volgens mij komt er ook een nieuwe generatie architecten aan. Of is die eigenlijk al volop bezig? En uh, laat ze maar lekker aan het werk gaan. Lijkt me hartstikke goed. Je mag natuurlijk ook uh, bellen naar Kazaloenen met verhalen over uw ervaring met architecten? Dat lijkt me eigenlijk ook wel. Uh, misschien, misschien moeten we het zo wel doen. Of architecten die ervaring hebben met. Opdrachtgevers. Ook denk ik wel een interessante uh, geschiedenis. Want uh, dan kan je, dat vertelde Nannu net nog, dat hij ontzettend veel heeft aan ja, goede opdrachten. Of goede opdrachtgevers. Dat heeft hij in zijn allereerste huis ook meteen, bijvoorbeeld, gebruikt. Door in, uh, daar kom je binnen en dan staat daar meteen een tafel waar alles aan gebeurt. En nou, dat was een idee, zei hij net, van de opdrachtgever. Dus uh, allemaal dat soort ervaringen. Lijkt me geweldig om daar mooie verhalen over te horen. Bel dus met 0800-1121. Patrick, nacht. Ja, goeienacht. Hallo. Uh, het valt me op uh, dat de laatste vier, vijf jaar... Uh, ontzettend leuke en mooie woonwijken gebouwd worden. Aha. Ook de, de vorm van de huizen. Ja. En de, de efficiency en uh, ja, isolatie... moderne technieken met zonnepanelen en alles in vergeleken met de periode uh, vanaf nu tot uh, de zestiger jaren, zeg maar. Ja, ja. Zo, dat is een hele lange Ik periode. Ik of, uh, of ze toen verwend waren, want uh, je, je tekende één huisje... Ja. en die vermenigvuldig je met tachtig en je hebt een hele woonwijk. <laughs> en je zet de boel in spiegelbeeld en dan heb je een leuk hoekhuis erbij. En, en, maar het lijkt wel of ze nu... Beter hun best moeten doen. Of een soort creativiteit. Veel ja, meer op persoonlijke, persoonlijke ja, maat is iedereen, toegesneden? Ja, iedereen was die rijtjeshuizen scheidsziek. Ja. Met, met, die, met die gele uh, breuksteen en allemaal die steltonlatijen. Uh, oh, het is één grote klerenzooi hebben ze ervan gemaakt. Wa waar woon jij maar, zelf? Uh, wat ik nu zie, ik uh, woon zelf op de Veluwe En in drie landen. En daar maken ze prachtige mooie uh, hoge huisjes met. Uh, ze zijn niet erg groot, maar met mooie puntdaken en mooie bruine brunk, breuksteen... en met, uh, met anthracite voedsel. Nou, het ziet er schitterend uit. Mooie voordeuren. En wel veel meer variatie ook, Patrick? Ja, veel meer. Uh, ook in de omgeving. Dus uh, de omgeving wordt ook aangepast. Er worden waterpartijtjes aangelegd en uh, ook kindvriendelijk. Hm. Dus kinderen kunnen lekker uh, op straat spelen... En, uh, ja, er zijn natuurlijk altijd die, die, uh, die heuvels, want er zijn altijd jongetjes die takken moeten rijden op die wegen. Maar ja, dan, uh, dan vliegt er een achterhuis dwars door het dak heen. <laughs> Zo uh, hoog zijn die dingen. En dat is maar goed ook. Ja, heb jij, woon jij in een droomhuis? Ik woon in mijn droomhuis, ja. Op de Veluwe, je bent wel op lucky. Ja, Tussen tuss tuss tuss tuss tuss de bomen ook? Of, uh... In het bos. Ja. Ja. Ja. En is dat een, wat voor huis de is dat? De en de vogeltjes. Een houten bungalow. Harde, oh, oh. Ja. En die stond er al toen jij hem betrok? Nee. Ik bedoel, ja, een, deel, heet, deel, toen je hem kocht. Ik heb het zelf helemaal verbouwd. Oké. Okay. Ja. En wat is er zo, zo mooi aan? Nou, het is een soort jas die ik aan heb. Als ik s'avonds thuis kom, dan, uh, ja, dan voel ik me ook echt thuis. En, uh, ja, het is, het is gewoon een, een jas die je aantrekt als <lacht> dus je binnenkomt. Ja. Uh, ook, ook de inrichting natuurlijk. En uh, de kleuren die ik gebruik. Ja. Ja, en de buigels. En je hebt het helemaal naar je eigen hand gezet? Of toen... ja, ja, ja, ja. En wat was de Dat belangrijkste ingreep bijvoorbeeld die, die jij hebt gedaan in je eigen huis? Uh, nou, een hele mooie, beetje Victoriaanse badkamer. En een, uh, gewoon een functionele goede keuken. En hm. een, een huiskamer die eigenlijk ingericht is op muziek en uh, op muziek maken. Dus ja, ik barst van de instrumenten. Wow. En, um, je bent een muzikus? Uh, nou, hobbyist, maar. Uh, uh, ja, ik heb in diverse bands gezeten ja. en zo. En ik bouw zelf ook instrumenten. kijk. En je huis is dus eigenlijk een studio? Uh, in feite wel, ja. ja. ja. Dus helemaal, nou, je, je hebt het helemaal verbouwd, of verbouwd in ieder geval. De, de, de functie gegeven van je hobby. Ja, ja, je, ja je past je huizen aan. Ja. Op hetgeen wat je, wat je wil doen. En wat voor muziek speel je? Uh, ja, Amerikaanse bluegrass, oh, rock'n'roll. Ja. Op de Veluwe, uh, goed hè? En blues. Alles <laughs> en nog wat. Oh, ja, juist op de Veluwe, hè. <laughs> Hoezo? Dat de stad. <laughs> ja. Ja. Ja. Ja. Mooi, dan ben je vast heel gelukkig. Ik ben, uh, ik ben heel tevreden, ja. ja. Ik ben best gelukkig, ja. Mooi. Ja, en ook jongens, nog te... ik heb twee jongens en die zijn allebei heel goed terechtgekomen. Die hebben allebei een goede baan. Ja. En uh, nee, die maken ook muziek. En uh, die, komen, die komen nog regelmatig langs. Want het nest waar ze uitkomen, dat zijn ze nog niet vergeten. Nou, nee. nee, heel goed. En dan gaan ze met pa samen muziek maken? Uh, ook, ja, regelmatig. Ja, goed. Zeg. Ja. Nou, dat is dan wel weer mooi. En je bent dus gelukkig ook nog hoop gevolg gestemd over de, de architectuur van de toekomst of de nabije toekomst. het prachtig. Ja. Ik vind het zo vreselijk mooi wat er gemaakt wordt. En uh, ja, ik denk dat, dat ik, ik heb het gevoel dat er een nieuwe wind waait. Want wat, wat ik allemaal om me heen zie gebeuren, ja. en, uh, ja, dat is, en ook monumentale mooie gebouwen hè, in, in een moderne stijl. En heb je dan een gebouw op het oog van nu? Want, uh, vroeger in ons dorp... Uh, toen... dan uh, uh, nou praat ik over... een jaar of dertig terug... toen hebben ze een heel mooie... hele mooie villa midden in ons oude dorpje... hebben ze gesloopt... om daar een uh, rabobank neer te zetten... van witte breuksteen. En daar zat het hele dorp... altijd tegen aan te hikken, want het was zo'n verschrikkelijk... lelijk gebouw. En uh, ja... Ik denk dat al die gebeden verhoord zijn, want er staat, een, staat nu iets. Nou, t, t, t, t, dat, is, dat is echt aanpassen in hun dorpsbeeld. Je hm. kunt wel wat slopen, maar uh, zet er dan wat neer wat bij de omgeving past. Nou, daar zijn ze volledig ingeslaagd. Ja, dat is Zo mooi. Heel mooi geworden. Dus het kan? Met anthracite banden onderin en dan van die mooie donkerrode breukstenen. Ja, hm. prachtig. Kijk, het kan dus. Dat dat is heel mooi. Dat is ja, heel mooi. dat Patrick, het is goed om dit bericht te horen vanaf de veluwe. Ik dank je wel en ik wens je nog een hele goede nacht, veel succes. Ja, dank je.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 Nooit meer dezelfde weg zal gaan. Eén steen verleggen, ja, daarmee verleg je de loop van de rivieren. Dat is hoopgevend voor iedereen die iets wil veranderen in de wereld. Bijvoorbeeld alle mensen die mee gaan doen aan die mars ter beschaving, die zondagavond vanaf Museum Boijmasverbeuning van in Rotterdam... om acht uur start richting Den Haag. En maandag wordt er gedelibereerd in de Tweede Kamer... over de kunstbezuinigingen. Dus ook de bezuinigingen op het instituut Berlage. Belangrijk architectuurinstituut... dat de Nederlandse architectuur... promoot, ondersteunt, helpt zich te ontwikkelen. Um, dat was Bram Vermeulen. Meneer De Haan, goeienacht. Goeienacht. Ja, daar bent u. Fijn. Heeft u een liefde voor de architectuur? Uh, ja. Ik ben er uh, redelijk nauw bij betrokken geweest. Want? Uh, als voorzitter van de woningbouwvereniging in Amsterdam. Oké. Okay. Nou, ja. En uh, als uh, voormalig hoofdstadsontwikkeling van de gemeente Hilversum. Nou, oh, dan heeft u uh, veel invloed gehad op de manier waarop de, die twee steden eruit zien. Uh, nou ja, Beetje dan. wat is invloed, hè? Ja. Maar als uh, voorzitter van de woningbouwvereniging... was ik met name tevreden over een architect... als uh, naar nieuwbouw een jaar later mensen die daar woonden... zeiden, kom eens kijken waar ik woon. Ja, ja. ja. En dat, en, gebeurde, dat uh, gebeurde wel veel? Ja, redelijk veel. En, in, uh, en dat lag dan toch aan, eerder aan het... Uh, de plattegrond van de woning dan aan het uiterlijk. Ja, ja. Dat is, dat is uiteindelijk veel belangrijker, denkt u? Tenminste, is, nou ja, Ja, maar... ik, ik uh, kan voorbeelden noemen van architecten, maar een architect uh, die ik niet graag zou willen hebben, dat was, uh, ja, ik zou bijna niet durven zeggen, maar dat was Aldo van Eyck. Oké, okay, Aldo van Eyck. Prachtige ontwerpen maakte, ja. maar met gigantische loze ruimtes. Ja. Die wel verwarmd moesten worden. Ja, dan kregen we het een een gevoel van... Uh, ja, wat, wat heb ik nou? Heeft u daar veel mee te maken gehad met die klachten toen? Of ik weet niet of u met Aldo van Eyck te maken heeft Nee, gehad? nee, nee. Wat ik hoorde dus van anderen. Hè? Ja, ja, ja. En in Hilversum, uh, ja, de, voor mij is het dan... Uh, of dat zijn dan een van de twee architecten waar ik een gigantisch bewondering heb. Maar met name door een ruimtelijke structuur. Ja. Dat is uh, de Fin Aalto. Aalto, ja. En uh, Duiker in Hilversum, hè? Duiker, ja. Ken de naam? Van Goorland en van uh, Zonnestraal. Ja, Zonnestraal. Dus het, het, het, het ja, er zijn een serie paviljoens in de bossen van, ja. Uh, van Zonnestraal. Ja. Uh, sanatorium Ooit sanatorium uh, geweest. Betaald door het, uh, het hmm. Oh, Dat wist ik niet. Het Koperen Oké. Want dat is nu volledig getransformeerd. of tenminste de, opnieuw in bezit genomen, zou je kunnen zeggen. Het heeft een nieuwe functie gekregen. Hè? Dat ja, het schijnt weer een, een, een soort ziekenhuis te zijn. Ik ben al jaren weg weer, maar. Dus er zitten ook restaurants en zo en allemaal bedrijfjes en uh, ja. er, zit van, er zit van alles nu. Maar het ruimtelijke effect in Goorland en uh, zonnestraal, ja, daar val je van achterover als je, tenminste ik hoor. En wat is dan dat ruimtelijke effect? Beschrij kunt u dat, ja, dat beschrijven? gewoon uh, het, uh, het kunnen kijken, het zien. <hijf> naar buiten of binnen in huis? Binnen en, bu en naar buiten. Een kolommenstructuur die, die, die wegvalt gewoon. Ja. Door de, een soort lichtheid, waardoor je juist heel ja. veel contact hebt met de buitenwereld. In Nederland uh, ging men met name aan het hart omdat uh, dat toen gerenoveerd moest worden. Hmm. En daar heeft Hilvers toen nog, en uh, daar heb ik leiding aan gegeven, een, uh, het schilderij uh, van met de twee strepen verkocht in Amsterdam. Het, het schilderij met de twee strepen? Ja. De, de naam ben ik vergeten, heel stom. Okay. Maar de Boogie Woogie is gemaakt door. Mondriaan. Mondriaan, ja. De twee strepen van Mondriaan. die hebben toen toegekort aan, aan, aan, aan oh, okay. uh, Amsterdam. Nou, ik ben daar toen nog voor bij Brinkman geweest, die was toen minister. Ja. Die kreeg het verbod op te leggen aan, aan, aan eventuele verkoop. Nou, oh, dat is waar, ja. Via ervaring en zo. Dat is die geschiedenis. We ja. hadden veel meer opgebracht. Ja. Ja. Maar uh, uh, wat, dat is wat u dus eigenlijk in, in, in architectuur belangrijk vindt... is de, ook eigenlijk weer de lichtvallen, zou je kunnen zeggen. Te, de lichtvallen, ja. Te kunnen kijken. Dus dat blijkt dan toch een belangrijk aspect te zijn. Ja, en, en, en uh, de woningplattegrond, hè. Ja. Maar dat is dan mijn persoonlijke voorkeur. Maar uh, mij doet een kamer van 4 bij 6 meer dan een kamer van 5 bij 5. <laughs> oh, <yeah. laughs> ja, maar 4 bij 6 kun je in, bij wijze van, in drie zones indelen. Hmm. Ja? Ja. En 5 bij 5 kun je maar in 2 doen. Oh. Ja, dat ik zou niet weten, is dat zo? Ja, nou, gewoon, neem gewoon keuken, slapen, wonen. Ja. Dan heb je drie functies. Ja. Die kun je in 6 bij 4. Kun je die veel beter doen dan bij 5 bij 5 Ja, dan moet alles één ding. Maar ja, dat is misschien ook wel. Juist. In Amerika gooien ze alles door elkaar heen. Dat is. Ja. Heb ik begrepen nu van Dan Dru. Is ook niet slecht hoor. Ja. Nee, is niet slecht. Zeker niet. Maar 4 bij 6 vind ik ook mooi. Ja, maar. Ja, dat is beter dan. dan 5 bij ja. 5 Maar ja. dat is mijn opvatting. Ja, begrijp ik. Hoor. Goed, en ook wel het spanningsveld dus tussen dat aan de ene kant... is het verlangen naar schoonheid bij de architect... en ja, de functie en de, de comfortabele van de manier waarop het uiteindelijk werkt. Uh, meneer de Haan, ik dank u hartelijk en ik wens u nog een, een goede nacht. Ja, bedankt. Ja, dag. Dag. U kunt bellen naar 0800-1121. Wat me ook echt leuk lijkt is zijn verhalen over contacten met architecten. Als je opdracht hebt gegeven of andersom. Architecten die opdracht hebben gekregen. Dus het contact met opdrachtgevers. Lijkt me ook erg leuk als u daarover zou willen bellen. 0800 112. en Dat is het gratis telefoonnummer van Kazeluna tot twee uur. Eva, goeienacht. Hé, hey, hallo. Hallo. je ja, bent lekker vrolijk en wakker nog. Ja, ik, ben, ik kom net van mijn werk. Dus ik ben hartstikke wakker nog. Wat doe je voor werk? Um, ik ben freelancer in de media. Ik doe uh, uh, autocue voor presentatoren en oh. artiesten en politici en zo. En welke uh, uitzending heb je dan net gedaan? Um, ik heb net een concert gedaan met, uh, met, op een festival. Okay. Nou ja, Je bent natuurlijk freelancer, dus uh, je kan, je kan alle kanten opgestuurd worden. Een uh, mooi, mooi concert? Uh, ja, heel leuk, maar wel heel erg lokaal. Een festival in de p 2 dus ja. Nou, nou ja. Nou ja lokale helden, zullen we maar zeggen. <laughs> maar die hebben wel autocue's nodig? Ja, soms wel, ja. Oh. ja maakt het wat makkelijker, zullen we maar zeggen. En, en wacht even, want het zijn dan, als ze optreden, de, of het gaat om tekst, presentatoren die dat, die dat nodig hebben? Nee, het gaat om artiesten die uh, voor de gelegenheid een repertoire moeten gaan uh, zingen. En ja. ja, als je voor één avond een heel ah, repertoire okay. uit je hoofd wil leren, dan... Ja is dat heel veel tijd en moeite. Ja. En ach, dan huur je gewoon iemand met een autocue. Maar een autocue, weet ik, denk ik, hoort altijd bij een camera. Hè? Zoals het bij televisie ja, dat werkt. dat kan ook. Maar ja, jij, jij werkt ja. met een autocue zonder camera, dus... dus... Ook, ja. Ja, oké. Okay. Ja, tv is natuurlijk ook een onderdeel. Dus, ja, ja. Hè, dan zit je bij de, bij de vaste dagelijkse programma's. En uh, het nieuws en uh, de wereld daardoor door. En koffietijd en dat soort dingen, dat ja. Doe, dat doe je allemaal. Is dat leuk? te doen? Hartstikke leuk, ja. Het is eigenlijk een vorm van bedriegerij, hè? Hoezo? Ja, dan doen die, die presentatoren doen alsof ze het allemaal uh, zo uit hun mouw schudden. Maar jij zit, jij zit al die teksten aan ze, aan ze voor, te, voor te lepelen. Ja, maar van een nieuwslezer kun je niet verwachten... dat hij ook al die dingen ieder uur opnieuw uit zijn hoofd leert, toch? Nee, dat verwacht ik ook helemaal niet. Nee. Niet zo heel erg efficiënt eigenlijk... Ja. Is het, is het, heb jij dan ook een verstandhouding met de presentatoren? Of ben jij toch maar een anoniem iemand die ergens in het halfduister van zijn studio... Aan, aan, uh, ...hoopt dat je weer op tijd bent met het bijdraaien van, uh, van de tekst? Dat is een heel ja, apart je hebt... ja? ja, je hebt ook wel contact met iedereen natuurlijk. Maar het geldt voor het hele team. Met de presentatoren, ja. maar ook met de regie, met de redactie. En, he, je zit heel erg in die teksten ook, dus het moet kloppen. Ja. Maar uh, uh, ik ben dol op de leuke collega's. En soms zijn dat mensen van audio en soms van het licht en soms ja, ja. de presentator. Ja. Ja. Je weet hoe het werkt, denk ik, in de media. Ja, ja het is teamwork. Ja. ja. En het ene teamwork werkt beter dan het andere. Ja, absoluut. Zeg maar, je, het ging toch over wonen. Ja, dan? dus ook oh, goed dat je me helpt te herinneren. Nee, maar ik vind het dan leuk dat je belt. Want dat is, hoor je namelijk. Je hoort na, ik, heb no ik, heb, ik krijg nooit iemand die een autocue's doet aan de lijn. Dat dus vind ik leuk. Ik ja, ook maar heel weinig eigenlijk hoor. Ja? Ja. Hoeveel zijn er in Nederland dan? Nou, ik, ik gok een mannetje of dertig of zo. Ja, ja. hele kleine markt zeg. En jullie concurreren helemaal als gekken tegen elkaar natuurlijk. Ja, dat wel, ja. <laughs> Nee, maar het is ontzettend leuk dat je daar even iets over vertelt. Dat, vindt, dat is nou juist zo leuk aan zo'n programma... dat je in de nacht zit en met, met mensen praat. Ik weet dat het ja. over huizen gaat, hoor. Dat, dat ben ik niet vergeten, maar ik vind het leuk. Nee. Nou ja, sterker nog, ik hoorde net weer die oproepen... over de Mars der Beschaving. Ik, ja. ben, een ex, ik ben eigenlijk een ex en, uh, Ja. Dus je bent het in armoede uh, gaan doen, uh, die autocube. Ik, ik, ben, ik ben in feite gewoon uh, uh, omgeschold naar de, naar de media... omdat ik daar geen brood meer in zag. Ja, wat voor muzikus was je? Ik was een klassiek muzikus. Hm. Heb je ook dat wel uitgevoerd een tijdje? Ja, en ook lesgegeven en zo. En het gaat me allemaal ontzettend aan het hart. Dat, ja. uh, dat, ja. dat je dat kwijt bent geraakt? Nou ja, dat. Maar ook dat er nu, nu zo ontzettend bot de bijl wordt gegooid... in, in die hele branche. Want wat ja. een goud hebben wij toch in handen in Nederland? Ja, hè? Ja. Zulke fantastische gezelschappen. En oké... Okay, marktwerking en zo. Ze kunnen het misschien ook wel op eigen kracht, maar ze, ze snijden aan twee kanten. Met de btw-verhoging en ze willen podia gewoon de nek omdraaien. Dus en de podia worden moeizamer te bereiken, maar het publiek wordt ook moeilijker te bereiken. Ja. Als je rekeningrijden gaat invoeren, ga je ook niet de motorrijzagen belasting omhoog gooien, toch? Niet tegelijkertijd, hè? Nee. Dat is heel waar. Dat is wel ja. wat er in de culturele sector gebeurt. Absoluut. Ja. Het ja. Is en dan een minister die van zijn leven nog hard in een museum is geweest. Nou, ik vind het echt... We zijn gewoon belazerd met het kabinet. Ja, ja. ik stem er niet op, maar... Ga jij, nou, ja. mee, ga jij meelopen aan die Mars der Beschaving? Die, uh, die als een protestdemonstratie uh, gaat ja, plaatsvinden? Kijk, dat is natuurlijk een gewetensvraag, hè? <laughs> Kijk, het... ik, uh, ik ben inmiddels ben ik, uh, uh, zelfstandig ondernemer. Hoe ja. noem je dat? Uh, ja. kleine, kleine zelfstandige. Ja. En ik heb uh, uh, belangen in mijn eigen straatje... dat ik er daar niet bij kan zijn. Oh, oké. Okay. Uh, <clears throat> dat, dat voelt niet zo heel erg goed dat we zeggen je moet gewoon werken je moet gewoon werken bedoel je ja ja, ja. ja. ja dat gaat voor ik bedoel dat is ah nou ja, dat, ja gaat dat voor is dat nou zo het is ook mijn markt natuurlijk nou ja, de, de, ja je markt maar ik zou zeggen een soort, soort bezorgdheid over de samenleving waar we in wonen het is niet hè, wat mij betreft gaat het niet alleen maar over bezuinigingen en economie maar het gaat over een soort kwaliteit van het goede leven in, in Nederland ja zoals uh, Churchill zei van uh, toen ze in in de Tweede Wereldoorlog gewoon laten we zeggen de, de theaters maar wilden sluiten dat ze alle ijzer en zo konden gebruiken voor wapens. En toen heeft hij gezegd: van ja, maar waar vechten we dan nog voor? Ja, als je de cultuur opheft. Ja. Ja, dat is nu ook een soort strijdleus aan het worden voor uh, de manifestatie die plaatsvindt. Uh, maar ik, ik ik snap het heel erg goed als jij uh, moet werken en er niet bij, bij zult zijn. Maar we zullen je wel ja, missen. Maandagmorgen. We zullen maandagmorgen je wel. We zullen je, ja, maandagmorgen. Dan kom je naar dan Den Haag. Je naar Den Haag. Ja, ik vandaag dat je, dat je anytime kunt in, uh, ja. instappen. Dus je ku je kunt bij die mars instappen en de volgende ochtend op maandag vanaf Waarom? 10 uur. Volgens mij, is, is, volgens mij heeft Den Haag um, geen vergunning afgegeven voor een uh, protestdemonstratie in de stad op maandag. Zo? Maar dan moet je gewoon in kleine clubjes uh, met uh, 10 meter afstand. Ik weet niet hoe dat werkt. moet je ook naar het, uh, volgens mij naar het Binnenhof en naar het Malieveld. Dus daar gebeuren op okay. beide plekken de hele dag dingen. Dus je kan erbij zijn. Nou ah ja, dan gaat het nog lukken ook. Nee, daarom, zie je? Heel goed. Dan ja. hoeven we je niet te missen. Nou, dat is heel mooi. Maar eh, zeg, dit is natuurlijk leuk en aardig, maar het ging over huizen. Ja. <laughs> ja. Ik zat zo te luisteren naar het programma en ik vond het gewoon heel erg gezellig. Ook die meneer die vertelde over zijn warme jas, zijn ja. huis die zo ja. thuis voelt en zo. Ja. En, eh, heb jij ook zo'n huis? Ja. Ik heb een heel klein uh, huisje uit 1903 in Bussum, heb ik uh, anderhalf jaar geleden gekocht. Uh, de aanleiding was wat minder. Het was een aanscheiding. Ja. Maar ik was zo uh, verbaasd en trots en blij tegelijk dat ik mijn eigen huisje kon kopen. Hmm. En uh, dat ben ik eigenlijk tot de dag van vandaag. Het geweldig. Wat, wat, ja. wat is er zo fijn aan jouw huis? Ja. ja, ik weet het niet. Het is een heel oud huis. En uh, het is in de jaren zestig is het opgeknapt door een oude Duitse dame... Dus er zit heel veel jaren 60 kitsch in, maar het is zo leuk. <laughs> en het grappige is, ik ben wel het huis aan het verbouwen naar mijn eigen standaard. Ja. Um, laten we zeggen, niet de VT-wonen-norm, maar gewoon, laten we zeggen, gezellig en kneterig naar mijn norm. En dat huis heeft me zoveel verrassingen opgeleverd. Ho hoe zijn kan dat? Ja, er zijn zoveel kleine dingetjes die, die, die je cadeau krijgt nog steeds van dat huis. En dat er ergens gewoon toch een buitenkraantje zit. Of dat er ergens een, een, een verlaagd plafond in zit. En dat je dan ineens dat openbreekt. En dan zit er een mooie sierlijst uh, in. En, ja, het is, uh, het is een heel lief huis eigenlijk. Het is net alsof je er een verstandhouding mee hebt. Ja. ja. Een relatie mee hebt. Absoluut, ja. ja. En ik had het al in een vroeg stadium bekeken. Toen moest ik alleen maar heel hard lachen. En toen ging ik weer heel driftig verder zoeken. In Bussen is dat natuurlijk best lastig. Want ja. er zijn heel veel hele dure huizen en anders zijn het appartementjes. Maar uh, ik kwam toch weer bij het huis terug. En toen moest ik weer heel hard lachen. <laughs> en je weet, je, ik, bedoel, ik hoef natuurlijk niet te vragen waarom je moet lachen. Dat is gewoon zoals je moet lachen als je iemand tegenkomt op wie je verliefd wordt. Dan moet je soms nou, ook lachen je wel, terwijl je ja. niet weet waarom. Ja. Nou, het was een herkenning van, ja, dit is nodig Het zag er eigenlijk allemaal een beetje maf uit met die jaren zestig, Kietsch. Maar ik kon er wel doorheen kijken. En ik dacht ineens van, ja, maar dit huis heeft zoveel mogelijkheden. Ja. Ik kan alles doen wat ik wil. Ja. Dus uh, ja. Kijk, en dan ben je het zelf aan het opknappen. Ja. Lukt dat? Nou ja, ik had een aannemer en die maakte er een zooitje van. Dus die moest ik er weer uitkieperen. Ja. Te veel geld betaald <laughs> en zo. Maar ja, schade en schande, weet je wel. Ja. Gewoon zelf en, uh, doen. Nou ja, ik maak het nu af met vrienden en met uh, vaklui op de diverse disciplines. Hmm. Dus uh, ik bel gewoon een loodgieter als er weer een stukje leiding moet worden verlegd of weet ik veel wat. En uh, ja, dus het duurt heel lang. Maar ik woon er wel en ik heb het naar mijn zin. En, ja. ja, ik vind het geweldig dat je dat doet. Je bent je eigen, je bent je eigen aannemer, uh, zorgt voor je eigen droomhuis. Ja, en ik ben een alleenstaande moeder. Wat dat betreft vind ik toch ook wel van het, het wordt je niet makkelijk gemaakt in deze maatschappij. En, Hoewel het ooit een motto was van balkenende, van hey, je moet je eigen broek ophouden. Ja. Nou ja, Dat doe je. er zijn nog wel wat dingen waar je tegenaan loopt. Ja. Maar ik ben eigenlijk wel uh, heel trots. Ik ben ook trots op je. Eva, dank je wel. Oh, Ge geweldig. <laughs> en ve en veel succes. Dankjewel. je wel. Tot maandag. Okay. tot Dag. maandag. Dag. Dag. Hoi. Kees, goeienacht. Hoi Lex, goeienacht. Hallo. Hallo. Leuk om je te horen. Dat vind ik ook. Dat is wederzijds. Ja. Um, Heb jij een ja. droomhuis? Dat staat het op, je, op je auto. Ja, dat, is, dat is vals, zeg. Dat vind ik wel ja, erg alert hoor. Niet, niet. Ja, staat nee, nee, ik zeg het maar Alles ik ben... wat ik zeg, dat wordt voorgeschreven door, uh, door Lisette in dit geval. Ja. Ik verzin niks zelf. Nee, kijk, ik, ik heb. Uh, ik zal even, even vertellen hoe, hoe ik opgegroeid ben. Uh, um, toen ik 12 was, uh, zijn mijn ouders een boerderij gaan bouwen, een heel huis compleet. Terwijl ze er helemaal geen verstand van hebben, gewoon eenvoudige mensen. Goeie, goeie dus ouders. Ik als kind ben daarmee opgegroeid. Bouwen, metselen, timmeren. Je moest gewoon meedoen, weet je wel. En hoe vond dat je was dat? Leuk. Ja, je vond het leuk, ja. Ja. En, en eigenlijk is dat ook mijn vak geworden, want ik maak nu bouwplaten. Huh. Maar, en oh. ik heb ook eigenlijk, uh, op mijn 25 e kocht ik een huis in Noordeloos, een heel statig huis. En nu woon ik in Woudrichem. dat is. Een monumentaal pand uit 1615. Maar ik heb ook nog een fantasiehuis in mijn hoofd. Maar daar moet ik dan ooit geld voor hebben, weet je. Oh, maar ik bedoel, als je, als je in een pand van 1615 woont... dan is het in Wauwde, dat is het toch goed? Dan heb je toch Ja, wel je... het is ook goed. Het, is, het zijn hele fijne mensen die hier wonen. En, ja. uh, het is hartstikke gezellig. Maar uh, het is natuurlijk altijd nog leuk om een beetje fantasie te houden. Ja, dat is... Dat is een... Want dat ik... Je... ik ik denk het en ik kan het ook bewijswerken in in papieren maquette maken. Dus dat heb ik al lang gedaan. Je droomhuis? Ja. Wat, hoe ziet dat eruit dan? Nou, dat zijn uh, zeg maar drie ruimtes van 6 bij 10. Ja. En dan zijn de buitenste panden die zijn van uh, steen met veel dicht en ja, waar het uitkomt wel ramen moet wel veel schilderijen kunnen hangen. En het middelste gedeelte is dan van glas, echt een uh, serre. Ja, ja. En daar moet dan ook gelijk maar een palmboom in staan. Weet je <laughs> Leuk hè? Ja, die dan ja, dan je, je boom dan je, je... Ja, zie je? Dat is goed. Een boom in huis. Ja, ja. Er moet gewoon zo'n volwassen uh, palmboom ingeplant worden. Heb ik wel zelfs gezien in België. En, ja, en uh, dan kun je precies daar bewegen waar het op dat moment het beste is qua klimaat. En uh, natuurlijk in een van die beneden, in die stenenruimtes, moet ook een open aard. En, uh, Daarom ga ik... Je... En, maar hoe, zit het, en, hoe zit het dan met licht, Kees? Want, ik heb eigenlijk ja, geval... nou Binnen heb je natuurlijk heel veel licht dan. In, die, in het middengedeelte? In het middengedeelte, wel. met ja. al dat glas. Ja. En, en dan kan dan ook een oude... Het moet eigenlijk antiek zijn, een brug ergens op de eerste verdieping. En uh, de kozijnen moeten ook gezocht worden in het antiek, zeg maar. Dus dat er overal in dat strakke uh, stenen gebeuren... gewoon hele aparte kozijnen en deuren en zo. Dus dat er heel veel fantasie aan te pas komt. Nee, ik vind het wel geestig dat je woont dus in een huis van 16... 15 was het? Nu, ja. ja. En dat je dus, als je dit dan over je droomhuis nadenkt, dan wordt het een hypermodel... Ja, met al stenen. van die details. <laughs> Buiten nog een zwembadje, ja. maar ik ben nog aan het sparen met je Lex, dus Hoeveel, hoeveel je heb je nodig, jongen? Uh... Misschien kan ik helpen. Hoeveel heb je nodig? <laughs> <laughs> ik weet hoe jij... Hoe jouw financiële situatie zit. <laughs> nou, het, wordt lang, het gaat lang duren, maar... <laughs> Nee, maar dat komt wel goed een keer. Maar, maar ja. misschien blijf ik hier ook wel wonen. Ja, Alleen ik kan, het, ik kan het uitbeelden. En ik kan, kan erover nadenken. En Ik zie dat helemaal voor me. Want ik, dan, uh, maar dat is dan toch iets waar je dan regelmatig even in Zo van Ja, ja, ja een... nou ja. Dan moet je natuurlijk nog een plek vinden waar je dat, waar je dat neer kan zetten. Maar mijn moeder die heeft die boerderij nog. Dus daar zou eventueel ook nog wel zijn. Ja, ja. ja. Dan dus. hou je die boerderij weg en dan zet je je eigen huis er neer. Ja, precies. Dat kan, hè? Nee, maar het is. Het is niet zomaar iets, het is echt iets van, van, van heel... Ja, ik heb, ik heb ook wel een station getekend in Lek, dat staat daar naast de Rabobank. Ja, ja. Ja, dus ik, ik, ik zit, ondanks dat ik daar niet voor geleerd heb, heb ik ook wel eens wat in architectuur daar. En ook gerealiseerd, maar, ja. En, en dan op een gegeven moment kom je op iets, wat ik kan zijn met die oude uh, details erin. Dan moet je dan, uh, ja, moet je een soort uh, bij elkaar sprokkelen. Ja. ja. dat lijkt me dus hartstikke gaaf. Geweldig. Aan. Nog één ding, die bouwplaten... Ja. Dat is natuurlijk ook architectuur dan. Ja. Maar zijn het bouw, bouwplaten van gebouwen die, uh, die we kunnen kennen? Of verzin je die ook zelf? Bouw je die nee Nee, ik heb bijvoorbeeld de Kerk van Weert gemaakt. Dat was echt uh, super ingewikkeld. Ja. ja Wat eigenlijk niet uit te komen met, die, met al die steun aan de zijkant van de toren. Maar ik heb, het is me gelukt en ze waren erg tevreden. Ja. En, en, maar ik doe het ook van politieauto's en ambulances en uh, brandweerauto's. Ja. Het is dus van, eh, van vrij simpel naar. Super ingewikkeld en ook moderne gebouwen. En je hebt tientallen van dat soort bouwplaten. Die ja. kun je via internet ja, bestellen, volgens mij. Want ik, heb ik, ik, nu ik je aan de telefoon heb, heb ik het idee dat mijn dochter. volgens mij zo'n bouwplaat bij jou besteld heeft, een keer. Ja. Dan kun je tegen niet meer welk gebouw het was. Want dat was ook een vreselijk ingewikkeld ding. Dat is er helemaal niet uitgekomen. Wat zeven, was het? zeven jaar, dat weet ik nou even niet meer. Dat, dat was het ook alweer. Nee, maar die kerk bijvoorbeeld. Nou, het was volgens mij ja. een kerk, ja. Ja, een kerk in Weert. Nou, daar heeft een jongetje. Denk een vrij bij, die stond in de krant met dat ding in elkaar gezet. Die had er een acht uur over gedaan, oh. maar dat vond ik nog snel. Weet je wel, die ja, vond ik, ik echt ook. nog langer over gedaan. Ja, nee, dat is echt waanzinnig. Nou ja, uh, maar dat is uh, daar. daar uh, ja, heb je wel lol in om dat te doen. Je al, blijft dingen, nieuwe nou, dingen ontwerpen. Kijk, de kerk was eigenlijk een ramp, Want elke keer wist ik ja, niet hoe ik verder moest. Dan dacht ik, nou, laat maar weer even liggen, dan ga ik maar weer eens verder kijken. Ja. Want die steunberen, daar zit allerlei metselwerk in, dat, dat is. Eigenlijk geen doel. Nee. Maar ja, dan ga je het een soort vertalen. En dan, uh, als het dan klaar is, dan denkt iedereen, oh ja, zo zit het. Ja. Maar het is gewoon compleet anders dan wat het ja. in werkelijkheid is. Okay. Maar dat is natuurlijk wel een ontzettende uitdaging. En in die kerk zat ook een geheim kamertje. Nou, als je daar in deze tijd over hoort, dan kon je uit de biegstoel... kon je, kon je tussie, oh, <laughs> ergens daarboven so, so kon je yeah. ja. gaan zitten met meneer pastoor of zo. Ja, ja. Ja. Heb je dat in je, in je bouwplaten ook verwerkt? Ja, ja die? dat zit erin. <laughs> Ga je kamertje? Het is heel realistisch. Wat goed. <laughs> nou, maar het is wel mooi. Als het je lukt, ja. dan is het wel gaaf. Ja. Uh... Maar, ja, maar het is ook bouwen. Het is bou ik ben eigenlijk een aannemer. Maar dan schaal 1 ja. op 100 of zo. Weet je ja, ook, ja, precies. Nou, weet ik, ik, volgens mij heb ik er een in huis. M Ons droomhuis is nooit, of dat was nou ja, het is nooit ik helemaal afgekomen. Nou. Ik heb het adres van NCV wel. Dan stuur ik nog wel wat op. Nou ja. ah, joh. Doe maar. Hey ja. Kees, geweldig. dankjewel En een goede okay. nacht. Super. Hey. Mijn programma. Dankjewel. je wel. Adrie? Ja. ja, ik hoor het zo aan. Je hoort maar je het zo en en aan. Je moet ook wel de kans hebben. Oh, ja. dat is dat ja, klinkt... Mensen moeten wel een kans hebben. Ja. En... Dus vooral in de Randstad. Maar het kan ook betaalbaar. En uh, het, het kan, je kan dus heel leuk bouwen voor weinig. Dat kan. Dat kan. Maar je moet dus als er een, een bestemmingsplan komt, eindelijk overeind... Er is dus alle grond al verhandeld in belangen en in vooruitbetaald en dit en dat. Heb je dat, en dan... geprobe... Heb je dat ergens geprobeerd, Adrie? Ja, er is een, een, een kavelnieuwbaar groep opgericht. En uh, je, je koopt, zeg maar, in de tijd dat we dat deden... ...kocht je een huis voor 100.000 gulden... ...en het stond in zeven weken. En het is prefab bouw nee. En er is niks verkeerd aan. Nee. Maar als je nou als een bestemmingsplan komt... Dan vind ik dat er van de overheid dan eigenlijk dan verplicht gesteld moet worden. Dat er 25% vrijkomt voor kavelbouw. Waar de mensen zelf o, ja. kunnen bouwen, door middel van inloten. Dat iedereen de kans heeft. Dat vind ik wel uh, dat vind ik wel een zinnige suggestie. Ja. Ja. Ja. Ik, weet, ik weet niet of je of je internet hebt voor je neus. Ja. En, en ik ga geen reclame maken, maar dan kun je kijken op selectbouw, nieuwe huis en reizen. Dan, dan, dan, dan gaat je mond open van verbazing. Wat je. Wacht. Zo neer kan laten zetten. Select bouwen? Select bouwen, nieuwe huis in Reizen. Oké. Okay. Dan, dan alleen, die moet, ik zeg niet wat je moet. Nee, ik moet niks. Daar komen we zeg maar uit Amsterdam, onder de rook van Amsterdam, het plaatsje Wees. Er is nou herrie tussen Muiden en Wees, wie, wie de grond aan hebt. En ja. dan gaan ze de grond verschuiven. Maar er ligt een heel stuk grond aan de weg, Daar willen ze dus landgoederen neer gaan leggen. Ja. Nou, daar kun je ook wat anders neerleggen. Ja. Eerst moest er een wijk komen van 6500 woningen. Er dus staat een wijk van 1300 woningen, die is niet afgebouwd. Dan bouwen ze, bouwen ze aan de andere kant van deze de neer. Omdat er zoveel geld per vierkante meter uit moet komen. Mm. En dat zou je dus wettelijk kunnen doen. Wat lucht erin, door van tevoren dan, zeg maar, ja. het, zeg maar het ministerie van volkshuis... en de ruimtelijke ordening, daar iets in ligt wat recht geeft. Ja, want jij, jij, jij bent ondernemer die dus last heeft van de van. De, van het zijn nee, en... nee, nee. want ik ben nu, ik ben nu bezig met uh, met een groep uh, een. een... Een kopersgroep dat de mensen een huurwoning uh, kunnen kopen. Maar ja, dan moet je niet door Jan allemaal het laten verkwanselen. En de mensen moeten meer voor, voor zichzelf uh, opkomen. Ja, ja. Nee, dat begrijp ik. Maar ja, dan kun je ze met z'n allen natuurlijk sterker. Nee, ik dacht dat jij even van die, dat, dat, dat, die selectbouw, dat je daarvan was. Maar, uh... Nee, nee, nee, nee, nee. Nee. Want er zijn. De de schijnen, die, die, als je naar Duitsland gaat, dan zet je voor de Habbekrat wat neer. Ze ja. proberen nou bijvoorbeeld in Oost-Stroning, de Wolden proberen ze de boel op te krikken. Hmm. En toch trekken mensen daar naartoe om dat zelf te gaan doen. Ja. Dan krijg je ook spreiding. Weet je, dus dat, dat je de dat je dat proppen kwijtraakt. Ja, dus gewoon een kwart, een kwart van het, het land... gewoon bestemmen ja. voor particulieren die zelf een eigen kaveltje kopen. Ja, maar wel, wel, wel in laten uh, loten. Maar je, je hebt bijvoorbeeld uh, zeg maar de conservatieve gemeente Staphorst... Ja. Waar, waar iedereen over, over zeurt. Ah, je moet eens kijken wat er aan een, een, een kavelwijk staat. Nou, dan gaat je mond open van verbazing. Ja. En tegenover de kerk, en dan heb je al de action en de wiggle en weet ik veel wat. Ik denk, nou, de Zo. duivel is al het dorp binnengekomen. <laughs> weet je, daar ga je niet tegen. Dat redelijk. is oh, wel, wel gunstig voor Stappors. Die Dominé de Jong, die heb wat hoor. daar aan die andere kant. Dat is <laughs> okay. dus wel weg. Fantastisch. Ah. Maar denk er maar over na. Ik denk er over na. Ik ah. wil dus niet, niet uh, mijn mening, uh, mening uh, uh, opdringen. Nee. Dat maar ook. Dat is een kans, je maar dat dan je het... moet je wettelijk doen. Je moet, het, je moet je mening wel geven. Adrie, dankjewel en een goede nacht. Ja, oké. Okay. Nou, goed. Ja? Ik luister verder. Hey, ja. ja, ik ook. Hey, dankjewel. Ja, hey. We ja, hey. ja, hey. ja. gaan het radiootje gaan weer aandraaien. Dus ik altijd een. Ja. Hey, u? succes. Succes. Ja, dag. Hallo. Uh, meneer van der Linden. Ja, goedenavond, goed. uh, heer Bolmeijer. Ja, dat ben ik. Ja. Um, wat een enorme Tegenstrijdige belangen, als ik dat allemaal zo hoor. Oh ja, tussen wat ja, en wat? In, in, in de, wat de revue heeft gepasseerd. Dat is altijd zo. Vind ik dat. Als je mensen aan het woord laat, dan krijg ik van links en rechts en van boven en onder. Je... Dat is nou juist wat Nederland is. Ja. Allemaal aparte geluiden. Ja, dat ja. is dus. Zie het maar eens. Te besturen. <lacht> Inderdaad. Um, Gelukkig hoef ik dat niet te doen. Nee. Ik hoef het alleen maar te sturen. <lacht> Nee, ik uh, belde omdat ik uh, wilde vertellen. Ik woon in een Oldhof woning. Wat is dat? Dat is uh, ja, van een architect geweest. Architect Oldhof. Juist. En dat is een woning vanuit de jaren zeventig. En die is in uh, 98 gerenoveerd. Ik woon in uh, Barneveld op de Veluwe. Kan ook. En uh, Ja, dat kan ook nog, ja. En uh, dat is uh, waar ik ook uh, ja, leef en uh, ook mm -hmm. mijn atelier heb. En uh, het punt is dat ik hier zit uh, onder een corporatie. Nou ja, dat wil zeggen, dit is een woning, een hoekwoning. Dat is eigenlijk een kleine villa met tuin, alles erop en eraan. Ja. Het is ongelooflijk voor een prijs, ja, sociale huurwoning... waar je in Amsterdam nog niet eens een kamer voor meer krijgt. Nee. Het dus is de... onvoorstelbaar. En dat alleen omdat het uh, nou ja, zo is ingericht in de maatschappij... dat je daar... Uh, ja, door uh, bepaalde regelgeving. Ik kwam ooit hier terecht omdat ik uit een woning kwam die gesloopt moest worden. En toen kreeg ik allerlei uh, regelgeving mee. Dat ik eigenlijk op een ja, fijne manier uh, voorrang had om, om een woning te krijgen. Ja. Soms is slopen zo fijn. Ja, beter gesloopt dan gerenoveerd. Daar ja. ben ik ook achter gekomen. Okay. Ja. En toen heb ik al die regelgeving meegekregen. En toen kreeg ik ook stadsurgentie en weet ik veel wat. En toen... Kon ik met voorrang een woning kiezen. En daarom zit ik dus nog steeds hier. In Barneveld. Als kunstenaar, begrijp ik? Ja, ja, ja. Maar ja. het punt is wel. Uh, Kunstenaars hebben Holma ook altijd mazzel. Heer. Die hebben ook altijd mazzel, hè? Nee, helemaal niet. Nee? Want als ik tijd had, zou ik met die mars meelopen. Want deze maatschappij. maakt de steunpilaar van zijn beschaving kapot. Ja. Is... Uh, dit kabinet, sorry. Ja, begrijp ik. Ja. Maar even wat anders. Dus dat zeg ik even, dat ik vind. ...dat uh, door de huidige regelgeving, ik heb dan mazzel dat ik hier nu nog zit... Ja. ...maar zou ik hier weggaan, zou ik onherroepelijk in die liberalisatie huurrechtswet, ...weet ik veel watgeving komen, die minister Donner nou heeft uitgelegd... Uh, uh, ...of uit heeft gespreid. En dat is niet uh, fraai. Want het is eigenlijk huurliberalisering vanuit de achterdeur van Europa. Ja. Dus dan gaat het, dat, je bent bang dat dat de prijzen zal opdrijven? Om als iets nou te ja, het is laatst bekend geworden dat Donner het kabinet... tegemoet is gekomen met het puntenstelsel weer. Ja, ja. Kom gewoon 120 euro bij. Pats. Ja. Ook voor jou? Ook, ook voor de particuliere huursector. Ja, ja. En weet je wat gek is? Dekker in Balken en de Vier kreeg die juurliberalisering niet voor elkaar. En wat doen ze nu? Via de achterdeur van Europa gaan ze het alsnog invoeren. Ja, zijn en ze... zo werken die dingen. Ja. Dat vind ik zo hypocriet eigenlijk. Maar je zit nog wel steeds in... Ja, maar dat bedoel ik. Sitting duck. Zolang je zit in zo'n met terugwerkende kracht, goede regelgeving woning in ja. Nederland, gebeurt je niks. Maar op het moment dat je weggaat, dan word je geconfronteerd okay. met deze... Nou ja, onzalige plannen van dit kabinet. Je huis is geweldig. Uh, is Barneveld dat ook? Uh, nog steeds. Om, ja, ik woon hier sinds jaar en dag. En uh, ik vond me hier uh, ja, eigenlijk wel heel veel ingeburgerd. Uh, ja. Blijf zitten, Duk. Um, sitting duck. Maar ik bedoel... In, in de ja. ja, hoe zou je het omschrijven? Ja, nee, ik weet het wel. Zit, laat maar zitten. Laat maar. Ik heb het begrepen. Oh. Ik uh, prijs je gelukkig. Dank je. En uh, dank voor je bel. Dank je. Dag. Hoi. Jaco. Hoi. Hallo. Ik, uh, ja, het gaat over droomgebouwen ja. en uh, relaties Dro met architecten. Dromen, gebouwen, alles. Ja, ja precies. Ja. Ik heb, uh, <coughs> toen ik uh, afweerdirecteur directeur was van het Renaaldehuis was ik in de gelegenheid om... Uh, Wat is dat voor verbroken? huis? ...nieuw te bouwen. Wat is dat voor huis? Sorry, Jaco. Ja. Dat, is een, uh, dat was een verzorgingshuis. Ja. In, uh, in Haarlem. En dat uh, heb ik uh, helemaal kunnen vormgeven naar, naar mijn ideeën. Ten eerste de architectuur, want ik wilde dat als mensen er langs reden, dat ze niet zeiden: oh dat is weer een zorginstelling. Nee. Dus toen heb ik uh, contact gezocht met uh, Albus en Van Hutz, de bekende architecten van de zogenaamde organische bouw. Waarom had je voor hen gekozen? Je geloofde dat zij dat konden, dat begrijp ik natuurlijk. Sorry? Zij, je, jij geloofde dat zij dat konden, hè? Je, dus, uh, ja, ja, ja. Ik had uh, contact met uh, Max van Hut En we hebben heel lang gepraat over mijn idee en zijn idee. En dat, uh, ja, dat, dat klikte heel goed met elkaar. Ja. En ik wilde ook uh, een beetje de buurt bij uh, de nieuwbouw betrekken. Dus in die zin uh, uh, is er nu een... Uh, Verzorgingshuis, gecombineerd met een verpleeghuis neergezet. Maar ook met uh, een de dependant van de stadsbibliotheek erin. Heel goed. En een ma maatschap voor uh, fysiotherapie en een huisartsengroep en een apotheek en een uh, buurtrestaurant. En wat ik. Uh, nog steeds heel erg leuk vindt, dat is. Uh, we hebben heel veel uh, zogenaamde intramurale plaatsen ingeleverd: van 329 naar 160. Dus het zijn mensen die echt vast verblijven in, uh, in zo'n verpleeghuis? Ja. Maar we hebben er ook uh, 270 uh, woningen neer kunnen zetten zogenaamde levenslopend stendige woningen. En dat betekent van dat uh, mensen zonder indicatie daar kunnen gaan wonen en huren. En allemaal gebouwd, uh, zodat ze nog in aanmerking kwamen voor uh, de huurtoeslag. En he, heb je nou het idee dat zo'n eigenlijk een, een architectonische droom of visie... Hè, dat, dat je iets met dat pand wilde, zoals het eruit zag... dat dat ook invloed heeft gehad op de manier waarop uh, um, nou de, de interactie tussen de mensen... Van, het, ja. van binnen het verpleeghuis en eromheen, want daar gaat het je dan om, denk ik. Ja, ja, ja. ja. En hoe ja, werkt dat dan? Je haalt de buurt naar binnen hè, door er ook andere voorzieningen in te zetten. Ja. En ja, ik ben dan nog steeds heel erg trots over dat dat... Uh, zeker in samenwerking met de gemeente Haarlem... dat het uh, nou heel veel strijd uiteindelijk gelukt is. Het is dus gewoon een gerealiseerde droom, zou je kunnen zeggen. Ja, zeker weten. En waar ging die strijd dan over? Nou, Ten eerste ging het over de architectuur. Want dat lag in, uh, in een buurt met die, uh, de naoorlogse uh, wijken. Ja, ik noem dat... Uh, stempeltjesbouw. Hè. Je ontwerpt een, uh, een flatgebouw. Je maakt er een stempel van. En dan ging je de hele buurt ja. <laughs> stempelen. Ja. En uh, ja, er was er nogal wat... Uh, vraagtekens... bij uh, de deze architectuur. Organisch, maar, ja. Dat hebben we uiteindelijk toch gewonnen... door heel veel contacten te zoeken met buurtverenigingen... en wijkraden en dergelijke. En mm. die uh, zijn er uiteindelijk toch... allemaal enthousiast voor mm. geworden. En zijn er achter gaan staan... En, en bewaar je goede herinneringen aan de contacten aan, met de architecten? Ja, zeker weten. Ja, ja, dat dat ja, lijkt me ja, dan ook ja. wel bijzonder als je daar zo lang mee kunt praten... om je verlangens uh, kenbaar te maken. En hebben zij dat gehonoreerd, denk je? Helemaal? Jazeker, ja. ja, zeker. ja, ja, ja. Nee, wat, wat ik er leuker vond van de samenwerking met uh, Albus en van Huut. ook al was Albus toen al overleden overigens... Maar met, uh, met Max van Duit hebben we heel lang gepraat over, over zijn ideeën en mijn ideeën. En uh, dat heeft elkaar ontzettend gestimuleerd. Oh ja. ja, kijk, je moet tijd hebben, geduld hebben en lang luisteren. Is mooi. En uh, doorzettingsvermogen. Ja. Heel goed. Het <laughs> ja. is goed om te horen, Jacob. Dank je wel. Ja, nou, um... ik had nog een tweede. Ja? Ik... Oh, heel kort dan. Uh, ja, ja, toen ik ophield met werken, toen wilde ik per se naar uh, Friesland verhuizen. Ja. En ik uh, ben uiteindelijk uh, terechtgekomen in een verbouwde kantoor van een chartermaatschappij. <laughs> en dat is zo Gez leuk verbouwd. Gezellig. En, uh, vrijstaand, aan het water, stijgen naast de keukendeur. Dus ook dat is weer een droomhuisje. Ah, uh, je bent echt gelukkig. Zeker weten. Nou, fijn om te horen. Dank je wel. Hey, hoi. Goeiedag, Dag. Ja, wel Friesland natuurlijk. Je moet wel van Friesland houden dan. Hij hey, van Friesland? Hm. Vraag maar. Laatst alweer, denk ik. Want ik zie Noortje Romanesco verschijnen. Die komt aanvliegen. Oeps. Met de charter. Tootje, goeienacht. Hallo, Lex. Hallo. Ik durf bijna niet meer te praten, joh. Nou, dan doe je het niet. Nou ja, al die uh, mensen met al die droomhuizen. Oh, je, je, je, je bent zwerver, je bent dakloos, hoe zit het? Nee, hm. absoluut niet. Oké, okay. nou, vertel eens. Nee, wat... ik heb net uh, heel erg aan buffelen toen jullie dat uh, interview hadden. Uh, om uh, gewoon over tien dagen hier een weekend uh, te geven... met mensen die uh, dat fijn vinden of muziek. Ja. Maar uh, ik woon dus op een droomplek ja. in een wat krotig huisje... En wat ik, wat ik eigenlijk uh, tegen jou, regisseur, zei... Uh... Mijn autocue. Oh, sorry, wat is dat? Autocue. <laughs> mijn, mijn regisseur. Oh, oh sorry, ja, dat ben ik zelf ook, maar ik wist niet dat ik dan de autocue was. Maar... <laughs> nee, oké. <okay. laughs> ja. ja, ik, ik noem er vanaf nu de mijn autocue. Ja. Nou, nee, ik ga niet tegen mijn kinderen zeggen... Kinderen, hier, uh, hier over... spreekt jullie week hebben wij de musical en dan ben ik jullie autocue. Wat ja. <laughs> is gek. Maar oké. Maar ik zit dus op een droomplekje. Alleen, ja. dat is een oud boerderijtje. Ja. En uh, voor ons, wij vinden het boerderijtje een beetje klein. We kunnen er net in wonen en nu we nog wat na een verbouwing wat ruimtes hebben opgeknapt... Uh, nu kunnen we ook meer logies hebben zonder dat wij op de grond op zolder op een matras moeten slapen. Oh, ja. Maar uh, over tien dagen dan dus pas. <lacht> maar uh, er hebben hier dus uh, twee ouders gewoond met zes kinderen. <lacht> ja. Echt En We hebben het altijd, hebben het altijd over, over woonruimte en zo en dan phoenix huizen en zo. Ja. Maar hier in het boerderijtje en in de kamer waar wij nu twintig jaar hebben geslapen. Dus daar passen dan twee koeien en de kamer ernaast passen twee varkens. <laughs> ja. Heftig. Heftig, hè? En uh, dat is nauwelijks voorstelbaar dat het in diezelfde ruimte, dus met veel meer mensen. Zouden ze nou veel ongelukkiger zijn geweest? Nee, want ze wisten niet beter. Want ik woonde ook in een heel klein huis, maar dan uh, vlak bij station Amersfoort. En. Uh, ik woonde daar met uh, één broer en twee zusjes. Dus ook, wij woonden ook met z'n zessen in zo'n huis. Ja. Oké, okay, ja, tuurlijk. Dus je weet hoe het werkt. Ja, dat je dan uh, dat, je dan, uh, dat je helemaal oké okay vindt. En dat je vader ja. al door aan het timmeren is. En dat je op je dertiende, al, ja. al, of je, op je derde jaar al uh, een hamer vindt, en spijkers en drie jokjes die je op elkaar kunt timmeren. Want dat vind ik ontzettend leuk ja. timmeren. En dat. Um, en dat er dan iedere keer weer een stukje kamer bij komt, zodat het volgende kindje ook weer hmm. uh, op de middelbare school kan gaan leren. Want dat was niet de usance in onze familie. Nee, begreep. Maar het is allemaal wel gelukt. En uh, uh, jij ja. vertelt eigenlijk dat geluk zoiets als kauwgom is. Het is rekbaar, uh, het past uh, nou, zich aan aan de omstandigheden. Nee, maar ik wel. <laughs> ja, ik leg het, ik leg het jou in de mond, maar dat moet ik niet wel. doen. Je hebt dat helemaal gelijk. Uh, ik had net met mijn buurvrouw, vanmiddag moest ik even... Tootje, iemand... dat, doe, dat doen we de volgende keer, want het is oh, tijd. Oké, okay, is goed. Het spijt me. Ik nee, wens okay, je, je veel geluk. En dat je dan zuinig bent. Ja, heel goed. En dan ook maar inbindt. Dag. Dat... Dag. Dag, dank je. Uh, want, nou, zometeen nachtvluchten natuurlijk, met uh, Noren. En uh, maandag heeft Jurgen van den Berg Juri Albrecht te gast. Dat is de directeur van de baan. Die gaat over de mars der beschaving en de bezuinigingen. Dit is de voicemail van Casa Luna.